4 uur. Mark Visser met het NOS Journaal. Nederland gaat niet de Europese Spelen van 2019 organiseren. Er is geen financieel draagvlak voor. NOC NSF wil de Spelen graag organiseren, maar na overleg tussen minister Schippers, de provincies en gemeenten is besloten dat het NOC NSF de organisatie moet teruggeven aan het Europees Olympisch Comité. De verschillende overheden zijn bereid om het geld bijna 58 miljoen euro op te hoesten. Ze durven het niet aan, omdat het NOC NSF niet genoeg financiële garanties kan geven en het geld liever uitgeven aan een andere sportevenement dat minder duur is. De VVD en de PvdA hebben een akkoord op hoofdlijnen bereikt over een nieuw belastingstelsel, zegt staatssecretaris Wiebes. Er moeten volgens hem nog een paar technische dingen worden uitgewerkt. De coalitiepartijen willen nu zo snel mogelijk met de oppositie om tafel om genoeg steun te vinden. Het nieuwe belastingstelsel moet eenvoudiger worden en leiden tot lagere lasten op arbeid. Muziekdienst Spotify heeft in een jaar tijd 10 miljoen betalende gebruikers bijgekregen. Dat is een verdubbeling, zegt de muziekdienst. Het aantal, aantal betalende leden is nu 20 miljoen. Bedragen die het bedrijf uitkeert aan artiesten lopen daardoor ook op. In totaal is er in de vijf jaar dat Spotify bestaat... 3 miljard dollar aan royalties betaald... aan artiesten die hun muziek via de dienst aanbieden. Gisteren lanceerde Apple de tegenhanger van Spotify. Robin H.C. voor het eerste kwartfinales van het tennistoernooi van Rosmalen bereikt. De Nederlander won in twee sets van de al zevende geplaatste Spanjaard Fernando Verdasco. Het 7-6 en 6-3. Het weer, veel zon, maar ook wat stapelwolken. Het is 18 tot 22 graden. Morgen schijnt de zon volop, later op de dag wat meer bewolking... maar het blijft droog en het wordt iets warmer. Dit was het NGFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is René Passet van de AMWB. In de Randstad staan files op de A13 Den Haag-Rotterdam... bij Delft-Noord al 3 kilometer. De A28 Utrecht-Zwolle bij Knoop het Hoeverlaken 5. A44 Amsterdam-Den Haag bij Wassenaar 3...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 Now, dig out them, dig out them, dig out them, eat. Girl, I wanna hear you sing. I wanna have sex. They them, they them, they them Grandma gonna make you sing I wanna have sex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 Ik Lachen zo verlegen lachen, kan niet geloven dat het echt was zijn ze en mij zijn. Ze leken meest van dat zeg Sylvia en Anouk. Oh, oh, oh, er gebeurde iets met mij. Toen zij zei ze, ze is wie Nederlanders. Oh, ze praatte op diepe Franse en ik zei.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 your mind that you've gone beyond a reasonable day. Antwoord ook op tv CFM Text TV Op kanaal 45 CFM I'm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 I'm you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 Little Freddy, mm -hmm. I've got an entity in Dehors, comme par hasard, cachant l'effort dans le grifoir, et me creepy, son gant, étendard. Look.